Levy van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Jesse Smollett is aangeklaagd voor 16 misdrijven. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Hij wordt verdacht van het in scène zetten van een racistische homofobe aanval op hem eind januari. Smollett, bekend van de serie Empire, werd een paar weken later na zijn aangifte zelf opgepakt in verband met de zaak... De politie vermoedde dat hij twee mannen had betaald om hem aan te vallen... in de hoop dat de ophef goed zou uitpakken voor zijn carrière. De acteur van 36 spreekt de beschuldigingen tegen. Donderdag moet hij zich melden bij de rechtbank. Op de stranden van de Waddeneilanden en aan de kust... liggen ruim 24 miljoen plastic korrels. Dat blijkt uit een eerste telling van de Rijksuniversiteit Groningen... en natuurmonumenten. Het plastic is afkomstig uit containers... die de MSC Zoe begin januari verloor op de Noordzee... Op het strand van Schiermonnikoog zijn naar verhouding de meeste korrels aangespoeld. Daar wordt volgende week begonnen met het opruimen van de plastic bolletjes. Wereldwijd zijn in verschillende steden vrouwen de straat opgegaan voor gelijke rechten. Dat deden ze vanwege Internationale Vrouwendag. Niet overal verliep de vrouwenmars rustig. In Istanbul zette de politie traangas in... toen de betogers vanaf het Taksimplein een drukke winkelstraat ingingen...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 Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Komende ochtend trekt de regen weg. Maar in de loop van de middag neemt de kans op buien en zware windstoten weer toe. Wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. 70s continues.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 Look out, cause here I come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 It wasn't good that you see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 enough descontrol te deja lleva lo más caliente en la pista todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan mordiendo mis labios veras, que nadie más están mis caminos Het ritme van de winter.